1 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Griekenland dreigt opnieuw een politieke crisis. De regeringspartijen hebben oneenigheid over de publieke omroep. Vorige week stuurde de conservatieve premier Samaras... alle 2600 omroepmedewerkers naar huis... omdat de omroep veel te veel geld zou kosten. Zijn centrum coalitiegenoten waren het daar absoluut niet mee eens. Onderhandelingen hebben nog niet tot een compromis geleid.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 De onderwijsinspectie maakte eerder deze week bekend dat 20 leerlingen van de Ibn-Galdun school van de inkeerregeling gebruik hebben gemaakt. Zij erkenden daarmee dat ze de examens hebben ingezien. Zes VWO'ers zijn opgepakt omdat ze bij de diefstal of heling betrokken zijn geweest. Een Amerikaanse organisatie die homo's aanspoorde om seksuele gevoelens te onderdrukken, heft zichzelf op. Exodus International bood sinds 1976 een therapie aan om homo's en lesbiennes van hun gevoelens af te helpen. Maar nu is de christelijke organisatie tot de conclusie gekomen dat haar standpunten niet respectvol zijn jegens de medemens en ook niet bijbels. Exodus International biedt ook excuses aan voor het leed dat ze heeft aangericht. Voorzitter Chambers presenteerde zich de afgelopen jaren... als een homo die door therapie genezen zou zijn. Nu geeft hij toe dat hij zijn echte gevoelens verzweeg. Het weer. Vanuit het zuiden trekken buien over het land. Daarbij kan het onweren. Minimaal rond 15 graden. Overdag eerst veel bewolking met een enkele bui. Later breekt de zon door. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV, Casa Luna, Frank de Mosch. Welkom terug bij Casa Luna. In het eerste uur kon u luisteren naar Erik Smaling, Tweede Kamerlid... voor de SP-hoogleraar Duurzame Landbouw aan de Universiteit van Twente. We hadden het over, over de grond, de landbouwgrond en de bouwgrond... die in dit land op grote schaal opgekocht is door gemeentes... en waar ze enorme verliezen op gaan leiden. 5 miljard euro was de schatting. In het boek De Laatste Boer geschreven, onder andere door Erik Smaling. In dit uur wil ik het graag hebben over uh, de verhalen die te maken hebben... Met, uh, met bouwen en met ruimtelijke ordening. We hadden het straks ook over finexwijken. Misschien woont u wel in een FiENEX-wijk. Mijn vraag aan u is, wat is uw favoriete stukje bebouwd Nederland. Breng ons in vervoering met die verhalen. Wat is uw favoriete stukje bebouwd Nederland? Gratis kunt u bellen. 0800-1121. Dat is het telefoonnummer van Kazaluna. 0800-1121. Kazaluna.ncv.nl Dat is ons e-mailadres. Twitter kan hashtag Dumosje of hashtag Kazaluna. Wat is uw favoriete stukje bebouwd Nederland? was dat uh, van de Eagles uit uh, 2007? Het album The Long Road Out of Eden. We hebben het over grond en over uh, bebouwd Nederland. Mijn vraag is: uh, wat is uh, jouw favoriete stukje Bebouwd Nederland? 0801121. dat is het telefoonnummer van Kazaluna. Adrie, nacht. Ja, goeiedag, hallo. Nou, ik, uh, ik wou eerst reageren op het gebeuren van streekplan en bestemmingsplan. Mm -hmm. dat, dat is een uh, heikel punt. Je, daar moet één vorm voor gevonden worden. Dus niet eerst een streekplan en dan een rode of stedelijke contour. En dan gaan we eenmaal over het bestemmingsplan. En eigenlijk voor die ene vorm, er zou dus iets van moeten komen. Zoveel procent sociale woningbouw, zoveel vrije baan, baan om te ontwikkelen. En dan wat anders. Maar help me even, een streekplan. Wie stelt een streekplan op? Is dat een provincie de provin die dat doet? Provincie en de, het hele GS gebeuren. En wat, wat, wat, wat, wat staat daar globaal in zo'n streekplan? Niks. Een rode contour wordt aangegeven. En dan, uh, dan staat die rode contour daar voor dat gebied. En dan moet de gemeente moet een bestemmingsplan ontwikkelen. Ja. Nou, dan, maar de gemeente maakt graag structuurvisies. De gemeente waar ik woon heeft een structuurvisie ontwikkeld tussen Muiden en Weesp. Mm -hmm. Maar er is eigenlijk geen streekplan, er is eigenlijk geen rode contour. Die moet nog worden vastgesteld. Wat is een rode contour precies? Nou, dat is een bouwcontour waar stedelijke ontwikkeling kan komen dus. En dat okay. de gemeente met een bestemmingsplan kan ontwikkelen. Trouwens, de uitzending was hartstikke goed. Ik heb nog nooit zo'n goed de uitleg gehoord. Oké, okay, dankjewel. Dat hoort. Dat was een was het? Ja. Eindelijk is iemand die het snapte. En jaar snapte het trouwens ook hartstikke goed. Nou, dankjewel. Dat, Erik Smaling is. Maar nou, niet om te schrijven, maar dat gaat zien. Nee, nou ja, Erik Smaling heeft het fantastisch uitgelegd. Dus, dus volledig schatplichtig aan hem. Uh, en veel dank ook voor zijn mooie, heldere woorden. Even, even die rode contouren. Jij zegt een provincie die, die, die stelt die uh, streekpan vast. Daar staan rode contouren in. In dat gebied mag gebouwd worden. Muiden en Weespje woont in Muiden. Ja, nee, ik woon in Weesp. Jij woont in Weesp. Ik, uh, uh, 50%, 50 kans om het goed te gokken en ik had het mis. Ja, <laughs> uh, en, en, en wat is nou precies het probleem in het buitengebied? Nou, in het buitengebied... Er is een gebuitengebied als je dus vanaf Weesp richting uh, Rijnkanaal rijdt... richting Driemond. Ja. Ligt er een, ik heb het al eens verteld, maar ligt er links ligt er een wijk... die heet Aartsveld. Er zijn zeg maar 1350 woningen. Hadden de 6500 kunnen worden... Maar er is dus een dat is in deelplan opgesteld, zeg maar ook in dat provincieplan. En dan ligt daar nog een stuk. Daar hebben ze dan een golfbaan neergelegd en weet ik wat. Maar die, die grond die daar ligt, die is geschikt voor woningbouw. Maar dan krijg je weer een er gras. En Dan maak je ook een opmerking over, over de natte as. Ja, dan word je alweer heel erg van de natte as. Ja, dan word je heel erg dat... van ja. Nou goed, in dat gebied ligt dan ligt dan een bepaalde uh, archeologische waarde. Nou, daar wordt een heel, heel schimmig over gedaan. Dat legt hij ook uit. Wat is het nou, wat is het niet? Nou, dat betekent dat je die grond moet onderzoeken op die archeologische waarde. En dan kan je dan gaan bouwen. Maar door het bestemmingsplan krijg je weer allerlei belangen van allerlei clubs. Dus schuift dat, dat streekplan en het bestemmingsplan schuift het in elkaar... en geeft het een duidelijkheid en geeft dat een... Een, een, een tijdsbestek van, nou, je moet dat in zoveel tijd doen, in zoveel tijd doen. Zal, stel dat het vijf jaar is, dat is een redelijke termijn lijkt me, en zet dan ook wat neer. we gaan nee? niet een structuurvisie ontwikkelen op iets waar nog niks is. Maar waar zit nou wat jou betreft de frictie? Waar zit het probleem? Ja, in, in, in, in de handel van die grond. Maar betekent, de grond is, ja, maar betekent de grond. Dat, dat eigenlijk iedereen zich er een beetje mee bemoeit en niemand echt? Is dat, dat het probleem? Ja, ik heb het meegemaakt. En uh, ik was heel enthousiast. Ik had een club opgericht, het uh, Kavelmiemengroep. Nadat we een paar honderd uur woningen in de verkoop hadden gekregen. Dat we begrepen dat we alle recht hadden als leden met de vereniging. Maar goed, mensen snappen het allemaal niet. Maar wat wilde je met die Kavelgroep? Nou, gewoon, je kon een huisje neerzetten. En dat, dat kon je neer laten zetten. Je hebt uh, bijvoorbeeld zo'n kavelbouwer. En dan kostte het 100.000 gulden. Als je dan 100.000 gulden had. En je het stukje grond had je kunnen kopen. Nou, dan, had je, dan had je dat huisje neer kunnen zetten. Klaar. Okay. En ik vind zo'n zo, zo kavelhuis net zo mooi is als een landgoed. Wat moet nou één keer op een, een landgoed? Ja, dat, dat was de gedachte. En waar, waarom had je daar een groep mee opgericht? Ja, een idee. Ik kwam uit Amsterdam, van drie zoals hij het noemt. Ja. Ja. <laughs> ik ging dus niet naar Permanent en ik ging niet naar Lelystad. En ik verdomde het. Dus om naar de Almere te gaan, ik ga gewoon een paar duizend, duizend gulden slootel geld... en ik woon achter de stadionkade. Ja. Zo kwam ik aan bewoning. Dus ik heb de, op Amsterdam gezegd, de pleuren zijn alles. Weet ja. waar wat om me heen loopt, de muiten. Ook een eindmeren, nou, die kan voor mij ook opdivereen. <laughs> en en ja. dan zeg je toch diplomatiek, vrees ik. Eh, maar je, wat je wilde met, met die groep, was vrije kavels. Ja. Eh, ja. Daar een huisje op zetten. En waarom ging ja. dat niet door? Nou ja, omdat je niet genoeg mensen mee krijgt. Okay. Je, je hebt gewoon mensen nodig en de mensen ja. moeten wat zeggen. En ik, ik, ik heb die, die, die groep die bestaat er nog wel. En we hebben er een bedrijf uitgehaald uit wieren, weghorst. Naar die kocht de grond aan. Uh, Ateza uit Ede, die, die, die besteden de grond aan. De ene boer draait nog door op, binnen de rode contour, want die heeft nog zijn melkquota. Buiten de, de grond is de melkquota verkocht naar Groningen. Dus die koeien moet allemaal de Groningen wandelen. Er is ook veel aan de hand. Ik praat nou vrij open, maar laten we het maar eens laten horen. het werk. Ja, ja. En, en, en de burgemeester die we hebben. Nou. Die was burgemeester in Vierste Wolpen van de Blauwe Stad. Bart Horseling. Ook een Amsterdammer. Komt van de Amstelveizen weg. En je wordt wel eens kwaad op al die Amsterdammers die hier lopen te muiten. Want de Amsterdammers lopen het hartste te muiten hier. Hard op de tong, ja, zullen we maar het zeggen. Doorgaan, maar nou, ik, ik, nou dat is ook, dat, dat, dat, daar stijgt ik ook helemaal niet naar. Uh, nee. Maar je punt is duidelijk, Adrien. Ja. En ik wil ja, je daarvoor danken. En, en één ding waar ik nog zeggen. verkoop die sociale huurwoningen. Verkoop die huurwoningen met een korting van 40% aan de zit de bewoners. Je hebt meteen geld. Je kan grond aankopen en je kan betaalbaar bouwen. Want ook die sociale huurwoningen hebben ruimte nodig ten opzichte van die, die Phoenix-locatie. Ik wist ook niet wat het betekende. Nee, Weet jij he? nog? Ja, ja vier, vierde, vierde nota extra. Ja. Ja, ik hoop dat de mensen er wat van snappen... dat ze er wat hebben en weg met 388. Oké, okay, dank je wel, ja. Adrie. Ja, oi. Hey, dank je wel, oi. 1121 dat is het telefoonnummer van KZ Wat is uw favoriete stukje bebouwd Nederland? Dat is de vraag van dit tweede uur. Meneer Hoekstra, goedenacht. Ja, goedenacht. Uh, mijn vraag is: uh, van. Uh, Jullie hadden het in het forum met, met je, je gast over een uh, bedrag van 3 miljard en, en 5 miljard. Ja, foutje van mijn kant. 5 miljard, zei Erik Smaling. 5 miljard? Ja. Is dat een eenmalige afschrijving of komt die ieder jaar weer? Nee, dat is, dat is voor, als ik het goed begrepen heb, in ieder geval eenmalig bedrag, althans het totale verschil tussen datgene wat, wat in de boeken staat en datgene wat grond nu van gemeentes uh, waard is. Oké, okay. nou ja, dat valt nog te overzien. Ja? Vroeger vond ik een bedrag van uh, 1 miljoen al hoog, maar uh, nu schrik je niet meer van 1 miljard. Nee, omdat er ook banken omvallen die voor dat soort bedragen uh, geholpen moeten worden. Nou, nou, nou, nou, nou. Ja. Laatst in de Falskrant werd een pleidooi gehouden voor uh, een uh, nationalisering van banken. Dat het helemaal niet zo slecht is. Mm. Het is een feit al gebeurd. Banken die, creë die creëren gewoon hun eigen crisis. En nu is het crisis. En nu kunnen de, de mensen geen huizen meer bouwen. En uh, de, de bedrijven kunnen niet, niet lenen. Ja. Ze wachten gewoon af. En straks hebben we weer een huis op een of andere manier. Ja. En dan zitten ze weer diezelfde troep te maken. En dan komen we weer in de crisis. Ik hoor hier een architect praten. Ja, dat heb je van je, van je mevrouw. Van die, van ik, je heb, ik heb geheime, geheime bronnen die mij invluisteren. Ja. Dat u architect bent of was. Ik weet niet of u uh, nog actief bent. Nee, ik ben niet meer actief. Ja, Ik heb nog wel een plan waar ik bezig ben. Maar dat heeft geen Nee, maar het, het, het, het, als er één beroepsgroep is die op dit moment ongelooflijk pijn leidt, dan zijn het architecten wel. Ja, maar je hebt ook, die draaien wel goed hoor. Die gaan gewoon naar het buitenland toe. Maar dat oh. zijn internationale beroemdheden. Ja, maar de, de, in Nederland gebeurt niet zoveel meer. Nee, dat ligt helemaal op zijn. Nee, populair op zijn reet. Ja, zijn gat, mag je, ook, mag je ook zeggen hoor. Ja, ja heb uh, je boot nog? Sorry? Heb je je boot nog? Ja, zeker, gelukkig wel. Dat ja, mooi. Ja, nee, dat gaat, dat, dat, dat gaat er goed mee. Ja, dat is weer een ander stukje. Uh... Ja, maar jullie hadden het ook over een mooi gebouw. Hè? Mm -hmm. Ik vind de beurs van Berlage van vind ik heel mooi. Ja? In Amsterdam? En, uh, ja, die is heel goed. Heb je die vorige ontwerpen van hem gezien, van Berla? Dat waren eerst uh, hele grote taarten in allemaal piemeltjes en pammeltjes er aan. En daarna heeft hij dat allemaal mooi strak gemaakt. En, uh... Ja, begrijp je wat ik bedoel? Ja, ik, ik luister ademloos. Als ja. piemeltjes ja, en pampeltjes gaat, zeker. Ja. ja. En uh, dat vond ik ook heel mooi. Dat is, uh, en Zo'n opdracht zou ik wel nou willen hebben. Dat je in een, uh, in een oud, oude straat... En dat je daar een, uh, daar krijg je een opdracht in om daar een pand in te maken. Maar dan moet je niet kopiëren wat er al staat. Nee, dan moet je iets nieuws maken. Volgens deze uh, techniek. En dan, uh, maar dat het toch, toch past in het hele complete straatbeeld. Ja, ja. Wat, wat is het mooiste gebouw dat u zelf heeft neergezet? Nou, ik heb mijn twee woningen gebouwd. Dat, uh... Twee? Ja, ik ben wel een klein architectje. Yo, ik maakte alleen maar wat. Uh... Ja, hoe noem je dat? Wat, wat uitbreidingen. En uh, mensen die een, uh, een bouwvergunning moesten hebben, die kwamen bij mij. Oké, oh, oké. Okay. Okay. Dat is het probleem met architecten: Alle, iedereen denkt dat ze stinkend rijk zijn en dat ze hele grote projecten maken. Maar, dat was het goed. olifantje in Rotterdam. Uh, nee, in Amsterdam. Amsterdammers moeten dat weten. Het moeten olifantje? Weten? Het olifantje. En wat is dat? dat is, ja, er is een... een, een uh, tussen al die oude uh, grachtenpanden staat een heel moderne gebouw. Ja. En als je er gewoon langs kijkt langs die straatwand, dan zie je het verschil zie je niet. Ik google ons dus ah, even Olifantje Amsterdam... en ik krijg alleen maar de afdeling Artis te zien, dus dat is niet echt goed. Wat zeg je? Dat ik de afdeling Artis te zien krijg als ik Olifantje Amsterdam google. Ja, nee, dat moet Ja... Ja, ik denk dat je daar misschien niet achter kan komen. Want uh, dat noemen ze... Dat is een valksterm. Een valksterm heeft dat gemaakt. Nee, okay. Klogie, okay. Het strijkeizer en uh, de schoenendoos en okay. dat soort dingen. Ik geloof nee, je. Uh, ik geloof je. Ik ga, um, uh, ik ga naar een volgende beller als je het goed vindt. Dank voor het bellen. Ja, mag ik maar één ding noemen? Kort. Uh, kom allemaal naar Leeuwarden... en ga de jugendstil van de apotheek aan de voorstreek... Het is een prachtig uh, gebouw, is dat. Oké, okay. dan mag je dat adres ook nog even noemen. Hebben we dat ook meteen gehad? Voorstreek, uh, huppelupup, weet ik niet. Oh, Ik voorstreek. heb tegenovergehaald en uh, ik had nummer 60... Ah, tegenover nummer 60. De voorstreek. Ik Zeker op uit. En dat is mooier dan erin te wonen. Kijk eens, meneer Hoekstra, hartelijk dank. Uit Friesland. Ja, dank ja, voor het bellen. Ja. Dag, Dag. 0801121 Is de telefoon maar? Robert Morsing stuurt een mailtje kort en bondig. Streekplan bestaat al lang niet meer. Goed, er zal vast iets voor in de plaats gekomen zijn. Um, en hoe dat heet, uh, dat uh, wil ik graag ook horen. 0801121 En mijn vraag is natuurlijk: wat is uw favoriete stukje bebouwd? Nederland. Paul, nacht. Ja, goedenacht. Uh, ja, uh, wat ik erg mooi vind, ik ben heel verzummerd, dat is het uh, gemeentehuis in Hilversum. Oh, fout, raadhuis? Uh, ja, je mag raadhuis zeggen. Ja, van, du van Dudok. heel mensen zeggen raadhuis, inderdaad, Ja, van Dudok. Ja. Van Dudok, ja. Wat is er zo mooi aan dat uh, raadhuis? Uh, nou, ik vind, ik vind ontwerp is tijdloos. het ontwerp tijdloos, uh, het is nog steeds uh, boeiend. En uh, het is godzijdank gespaard voor iets wat heel veel mooie ontwerpen aantast. En dat is namelijk de omgeving wordt niet uitgebreid of, laten we zeggen, de vrije ruimte om het gebouw wordt gerespecteerd. Er wordt niks geprutst en gedaan. En dat vind ik wel prettig. Ik, ik, ik kan het helemaal volmondig met je eens zijn. Ik ben er jarenlang op het fietsje elke dag langs gekomen. Ja. Um, ik heb dat niet heel snel met gebouw, maar ik werd er blij van. Dat is ook zo. Het ja. is ook een heel mooi werk. Ja. Het is een schitterend gebouw um, ja. in al zijn vormen. Ja. Ja. Zijn, zijn er andere dingen die je. Want goed, veel is natuurlijk een, een, een, een derp. Uh, maar wel een dorp met een, met een Dudok-stempel. Zijn er andere gebouwen die je mooi vindt? Um, het huis waar ik geboren ben, maar om een hele speciale reden eigenlijk. Um, dat ligt dan niet zo gek ver vandaan. Dat, een, dat waren twee villa's uh, aan elkaar gespiegeld. En uh, een van die villa's, niet het huis waar ik woonde, maar het andere huis, nou, is ooit een verzekeringsfirma uh, ingekomen. En die hebben de prachtige mooie serre afgebroken. Er is een blokkendoos voor de voorgezet. Ik vond het afgrijzelijk. Uh, wat nog veel erger is, hebben het huis waar ik geboren ben uh, ook gekocht. En er is ook zo'n blokkendoos voorgekomen. Ik ben al heel lang aan Hilversumweg en op een gegeven moment dacht ik, ik moet daar toch weer eens langs rijden. En tot mijn absolute verbijstering, die twee blokkendozen zijn verdwenen. En daar zijn weer voor in de plaats gekomen de oorspronkelijke scènes, serres, die zijn tot in detail nagebouwd. Ach oh god, wat geestig. En we, we, voor de Hilversummers, welke weg hebben we het over? Dan hebben we het over burgemeester Lamboylaan 1 en 3. En voor de mensen die al heel lang in Hilversum wonen, dat is het ministerpark. Ja, oh wat grappig. Gren, grenzend aan het, aan het melkpad. Ja, ja. En, en, en daar, die villa's waarvan één van de 2, waar je geboren bent, die zijn weer prachtig uh, teruggebracht. Ja, ik, ik, ik heb op, er zit nu een of ander financieel adviesbureau in. Ik heb op punt gestaan om allemaal aan te bellen en te zeggen wie is er verantwoordelijk voor dit fantastische idee om de zaak weer gewoon in ere te herstellen. Ik vind het geweldig. Had dat gedaan, hadden ze een leuke gevonden ook waarschijnlijk. Ik ga het misschien om, ik ga het nog steeds een keer doen. Ja, we zijn zo goed in elkaar de maat nemen, maar als je een keer een complimentje uit kan delen is het toch veel krachtiger. Ja, nee, dat is ik weet niet waar het ook vandaan komt. Ik weet ook niet hoe ze aan de gegevens gekomen zijn. Er zullen wel oude foto's of zo aan, aan te pas gekomen zijn, maar het is, het is, het, mijn bek viel open, werkelijk waar. Ik heb me er vanaf het begin aan geërgerd dat er een ja, paar van die vierkante dozen voorgezet werden die nergens op leken. En uh, nu, nu is dat, uh, ja, het is, weer, het is weer een prachtige, mooie aanzicht zoals ik dat als kind eigenlijk altijd heb meegemaakt. Wat geweldig. Hoe belangrijk is, is, is, is de factor mooi als het gaat om uh, uh, gecreëerd landschap? Stedelijk landschap? Uh, ja, mooi. Het is een smaak Christi. Wat dat een mooi vindt, vindt de ander afgrijzelijk. Dat is niet punt. Wat, wat ik mij in, in het algemeen in Nederland vreselijk stoort... dat is, uh, we hebben natuurlijk niet zoveel ruimte. Ik wil niet zeggen ruimtegebrek, maar we moeten een beetje woekeren met die ruimte. Maar als ik dat dan bij die phoenix zie... een postzegel waar ze dan een huis op kiepen... wat er alweer bijna vanaf dondert, omdat, het, omdat die postzegel te klein is... En uh, zo wordt alles in Nederland ontworpen. In, in binnensteden gebeurt dat ook. Ook in, in, in, in andere steden zie ik dat. Dan wordt er ergens weer een gebouw neergezet. Nou, dan kan er nog net de straat langs en een stukje stoep. Maar er is geen lucht. Uh, dat, dat, dat stoort yeah. mij maatloos. Als je yeah. naar uh, andere landen kijkt, misschien uh, binnen Zweden... Als ik in Zweden kom, dan zie ik grote steden, Göteborg, noem maar op. Daar is veel ruimte, er is veel lucht. Dus die binnensteden, de, daar staan grote gebouwen, maar er is ook veel ruimte omheen gecreëerd. En dat, dat ja, op de een of andere manier lukt dat niet in Nederland. Nee. Als die 500 vierkante meter, als daar drie huizen op kunnen, dan zullen ze er ook op komen. En dan liefst ook uh, zo'n 450 meter, zodat er 50 vierkante meter overblijft Ja, dan hebben de Zweden geloof ik 9 miljoen inwoners, als ik goed geïnformeerd ben. Uh, en wij 17, dus <laughs> ze hebben ja, aardig, nee, is aardig luxe ja. problemen, Ruimte gaat ja, nee, daar is ook best wel wat voor te zeggen, maar het, het, het de, de, de, de, de, ik, ik geloof dat we toch, toch ondanks dat we veel, veel dichter bebouwd zijn en veel, en veel meer uh, inwoners hebben per, per oppervlakte, dat we toch niet goed met de ruimte om ja, nee, Paul. Ik snap het, ik snap het heel goed. Zelfs uh, in Almere, ook weer zo'n nieuwbouwgebied, uh, hoe heet dat, Pampus, heet dat, geloof ik. Nou, goed, dat he die hele hoek daar uh, vlakbij uh, de A6. Uh, vrije kavels, uh, de, de mensen hebben de ruimte en de gelegenheid krijgen... om er een mooi huis op te zetten, maar ze kijken bij elkaar de badkamer binnen. Ja, ja En ja, zonder ja. verrekijker. Ja, je kunt s'avonds uh, tellen hoeveel uh, Ed de buurman op zijn bord heeft. Ja, reuze gezellig. Het, het is niet zo, het, het kan anders, ik ben ervan overtuigd. We hebben, kijk, ik bedoel, Nederland is, is nog zo groot... en we hebben nog zoveel stukken die niet bebouwd zijn... dat de grond die we hebben, zouden we gewoon eens wat uh, minder krampachtig moeten volken ja. Goed. Een pleidooi van Paul. Dank. Graag gedaan. Yo. Dank voor het bellen. Dank je 0800 1121 is het telefoonnummer van Kazaluna. Uh, kom vertellen over jouw favoriete stukje bebouwd Nederland. Mailen kan Kazaluna. ncv.nl. Twitter en hashtag Dumosje Of hashtag Kazaluna. Rommy, go goedenacht. Goedendacht. Uh, verstaat u mij? Ja, ja, als je niet al te zacht praat wel. Oh ja. Ja, klopt. Ja. Dat was bij collega collega. Maar... Uh... Uh, ik had het met uw collega net over uh, uh, de Rotterdamse haven. Uh, de, de Tweede Maasvlakte heb ik het over. Ja. Dat vind ik uh, heel prachtig. Dat is echt heel mooi. Uh, wat, wat, wat is er prachtig aan de Tweede Maasvlakte? Uh, uh, de expertise uh, die we hier in Nederland hebben. En expertise ook. Maar ook dat, uh, dat de mensheid uh, zoiets uh, uit de grond kan standen, Ook heel dure prestigeproject. Dat uh, zich over uh, de toekomst... Uh, tegen gaan bewijzen en uh, dat is het. Ja, de, de, de, de, ga je ook af en toe kijken? Ja, ja, ja, ja niet uh, elke maar als ik in de buurt ben dan uh, s vooral. Dus, s'nachts vooral. Uh, snachts ga je er vooral ja. kijken? Ja. Maar waarom s'nachts? Ja. Uh, uh, rust. Rust. Ik, uh, ik vind daar uh, mijn uh, rust bij, uh, bij het water. Um, en waarom, waarom is die rust belangrijk voor jou? Ik heb vastgezeten. Uh, ja. En leg eens uit wat dat met rust te maken heeft. Heel wat, als je tussen de vier muren hebt gezeten en uh, na ben geweest. En uh, ja, dan uh, voel je in zo'n omgeving en, uh, de vrijheid en de rust en uh, heel belangrijk. Hoe lang heb je vastgezeten? Zeven jaar. Oh, dat is een serieuze lengte. Dus dat was al... Er is iets niet goed gegaan, zeg maar. Dus een afslag in je leven die je verkeerd genomen hebt. Dat klopt, ja, precies. Ja. Heel moeilijk. Emoties en. heel moeilijk. En, uh... Ja. Maar, uh, en, uh... maar betekent dat dat jij nu ook s'nachts leeft? Nee, ik heb gewoon een baan. Oké. Okay. Ik heb gewoon een baan. Dus dat is al een paar jaar geleden al gekomen. Ik heb nog snel Ja, Je hebt een baan. Je werkt. Snacht zeg je, uh, zoek je de rust op. Die tweede maasvlakte is een prachtige plek om die rust te ervaren. Um, wat, wat gebeurt er in je hoofd als je daar bent? Emoties. Beschrijf ze eens. Dat kon je niet weg. Toen werd er over jou bepaald. Wanneer je naar bed moet, wanneer je moet eten, sporten, dat soort dingen in luchten. Nu heb je de vrijheid en daar vind ik mijn rust. Ik wil ik Maar emoties ook over uh, het leed wat jij hebt aangericht? Want als je zo lang achter de deur hebt gezeten, dan moet je iets gedaan hebben waar, heel, waar in ieder geval een aantal mensen, of misschien één, dat weet ik niet, um, uh, waar, je, waar je zeer veel leed mee hebt, uh, berokkend. Nee, nee, het is geen moord Je mag er weten. Het maakt geen geheim van. Het is allemaal drugsgerelateerde gerelateerde zaken. Het is een, sorry, wat gerelateerd? Drugs Drugsgerelateerde Drugs gerelateerde zaak. Oké. Okay. Ja, ja, ik heb geen mensen bij gedaan. Absoluut niet. Het is geen uh, of dat soort dingen. Oké. Okay. Nou goed, niet, niet dat drugs, drugs gerelateerd, als, als je drugshandel bedoelt, uh, niet dat dat nou zo'n feestje is. Nee, nee, ik noem het geen feestje, dat hoort mij niet zeggen. Nee. Is het geen, uh, is het gewoon heel saai hier? Wordt het wordt mooi weer geworden. Het ja, is het gewoon perfect. De zomer viel op uh, dinsdag en woensdag dit keer. Maakt ja. niet uit, maakt niet uit. maar ik doe het weer, ik loon weer. Maar je hebt het over de welke mooie plaats. Ik zeg tegen ik ben ook gek op museums. Daar ben ik, dat vind ik heel mooi. En welke musea, met name? Uh, heel mooi. Uh, maar ook ik kom zelf dan uit uh, Gouda. Daar hebben we dan uh, het Katharine Gashuis. En wat is het Katharine Gashuis precies? Uh, dat is een uh, museum met heel veel geschiedenis van vroeger Mondriaan. Uh, Oké. Okay. Uh, Mondriaan en uh, Van Gogh. Maar daar heb je ook allemaal van die hele. Uh, Martopartij van vroeger Maar af en toe ook thema's, Afrikaan thema, uh, Azië thema. Uh, dat is heel mooi. Ik kan je nagaan hoe het vroeger eraan toe ging. Omdat ik had geen uh, idee dat mensen hier vroeger de afgeslacht. begrijpt zien. Ja, dingen. Maar dat kan, je, dat kan je zien. Maar over die tweede maatschappij. u zegt, ja, wat gaat er dan door je heen? Door mijn hoofd. Ja toch? Ja, dat vroeg ik, ja. ja maar ja, ik ben geen type die naar een discotheek gaat. Ja, ik zit over het een je, meer niet. Ik hoef niet een discotheek druk druk daar. Ik zeg tegen u dat plaats is mooi. We exporteren het product naar het buitenland. Ja. Mm -hmm. En dat, eh, Nederland heeft daar een groot aanzien in. In, uh, internationaal. Als dus je ziet dat ze in Azië bezig zijn en, uh, en landen die kant met waterproblemen, uh, met, uh, met, met wateroverlast, zeg maar... En, en, en zo'n klein Nederland, land als Nederland, eh, ja. die wel weet hoe ze mensen moeten beschermen. Een tweede maatschap, die is het voor een half jaar geleden werd het, uh, ge uh, werd het uh, gerealiseerd. Dan kun je zien hoe een mens, ook wat een mens kan, uh, kan uh, realiseren. Mag ik, ja. dat ongelooflijk. Ja. Je mag je echt troffen echt zijn. Oké, okay, oké, okay. dan betalen wij met al dat, maar ja, als wij willen groeien, want de stilstand is achteruit Dus we moeten gewoon groeien, geland. Ja, nu is het crisis, dus even ja. wel bijten. Maar, Maar uh, we moeten ons ook realiseren dat we het ook met minder kunnen doen. En niet alleen maar uh, ja. groot, groot, groot en, en, en elk jaar vakantie. Dat hoeft niet. We kunnen best allemaal... Uh, ja. kijk, uh, maar fascinerend even, is, is het. Crisis. Fascinerend is in ieder geval nee, wat er gebeurt. Uh, fascinerend is dat wat er gebeurt. Een enorm terrein wat uh, opgespoten wordt en waar straks uh, industrie gaat draaien. En dat allemaal gemaakt uh, door mensenhanden. Hartelijk dank Romy voor het bellen. En alle goeds. Dankjewel. Dank je wel. Dag 0800-1121 is de telefoon van Kazeluna. Mijn vraag is, wat is uw favoriete stukje bebouwd Nederland? Ja, los tiempos zijn cambiado. U bent daar y aan En het is een bail-out. Het is een bail-out. Maar dat is wat we moeten doen. is wat we En dat is wat we moeten doen. En dat is rumba, we moeten doen. rumba, dat is wat wat dit is, dan zo? Muy aburrido con mi linda pachucona, las caderas a menear, ella le hace muy aquellas. Cuando empieza a guarachar al compás de los timbales, yo me siento petatear. con nunca floteo baila rumba, baila la rumba y le rumba, baila guaracha sabroso, el botecito y el danzón. Yo suape, floteo baila rumba, baila la rumba y le rumba, baila guaracha sabroso. Oeste ziet tot Radio N, Casa Luna Frank Dumas. Mosch. Rijkoede was dat met uh, Lalo Guerrero. Los Chucas Suaves heette het liedje. En zo blijven we lekker wakker. En zo hoort dat. We hebben het over ruimtelijke ordening en bebouwd Nederland. Wat is uw favoriete stukje bebouwd Nederland? 0800-1121 is ons telefoonnummer. Mark Peter, nacht. Hoi. Hallo, kijk, dat klinkt vrolijk. Dat hoor ik graag. <laughs> ja, we zijn nog aan het werken, dus... Uh... Sorry? Ik zeg, we zijn nog aan het werken, dus uh, dan is het goed hè. Wat ben je aan het doen? Ik ben aan het rijden, ik kom van Parijs af en ik uh, rijd terug naar, uh, naar Amsterdam. Dus, okay. uh, Op de vrachtwagen. Op de vrachtwagen, klopt. Ah, okay. maar, uh, maar ik heb een leuke aan het dookten. Verder. Uh, Daar ging over een, uh, een broer van mij, die, uh, wij werden vroeger weggekocht uh, door uh, de gemeente, of ja, nee, eigenlijk door Rijkswaterstaat. omdat er een snelweg moest komen liggen. En toen kregen wij van de plaatselijke gemeente kregen, kregen grond uh, toegewezen. Waar hij, uh, waar hij zijn toekomstige bedrijf op mocht gaan bouwen. En uh, Dus hij gaat aan het zoeken en aan het onderhandelen met uh, andere boeren. Van uh, nou, daar wil ik mijn bedrijf uh, neerzetten. En hij had alles rond en hij komt bij de gemeente. En uh, hij levert heel het verhaal in. En de gemeente zegt, ah dat is prima, dat is mooi dat u die grond gekocht heeft. U kunt gaan bouwen. En het was allemaal rond. En een paar dagen uh, naar de rand. Toen... Uh, Moest je terug naar de gemeente komen, want uh, ze hadden een vraagje. En uh, ja, zegt hij, uh, hoezo, uh, wat is er aan de hand? Nou, die grond die, uh, die je eigenlijk gekocht hebt, daar willen wij over tien jaar woningen op gaan zetten. En dan zou je ja, jou weer weg moeten kopen. En uh, ja, wil je niet ergens anders gaan bouwen? Nou, uh, dat is uh, eigenlijk jullie probleem en niet mijn probleem. Yeah. Dus uh, kom over tien jaar maar terug en dan mag je opnieuw die grond kopen. Yeah. Nou, daar waren ze natuurlijk niet blij mee. Nou, hij zet zijn bedrijf erop. Een uh, paar jaar daarna heeft hij uh, bij de gemeente aangeklopt om het bedrijf nog uit te breiden, dus nog groter te maken. En, uh, nou, daar, uh, daar wouden ze eerst tegenhouden, en uh, daar zijn ze voor naar de uh, Raad van State geweest. Dat heeft een jaar of drie geduurd. Uh, de Raad van State die gaf, uh, gaf hem gelijk, dus uh, de, die moest. Uh, de extra bouwkosten die het opgeleverd had in drie jaar, want de bouwprijzen waren omhoog gegaan en de grondstoffen en zo. Die hebben ze extra moeten betalen. <laughs> <laughs> en, uh, even, even, sorry, sorry Mark, welke gemeente hebben we het over? We hebben het over de gemeente Oké, <laughs> Oké, okay, okay. goed. Maar toen, um, ja, ja goed, en, uh, nou ik zie inmiddels uh, heeft hij uh, in dezelfde gemeente een uh, andere grond aangewezen gekregen. Daar een nieuw bedrijf op gezet. en uh, het bedrijf is uh, inmiddels verkocht aan de gemeente. Dus het oude bedrijf dan, dat hebben ze nu dan teruggekocht en, uh, en klaar. Maar, maar dat heeft uh, alles, uh, alles bij elkaar toch een flinke duit extra voor de gemeente gekost. <lacht> ja, en ten voordele van je broer in dit geval. Um... Maar goed, twee keer verhuizen is ook geen rolletje voor een boer, toch? Nee, maar ik kon wel op zich het bedrijf weer helemaal milieuvriendelijk maken en naar alle nieuwe wensen. Dus op, de, ja, op dat gebied is het natuurlijk wel heel fijn. Ja. Want die milieudingen die milieu veranderen elke tien jaar. Dus hij kon het mooi, ja, mooi, alles weer een heel nieuw bedrijf neergezet met de nieuwste moderne technieken erin. En uh, ja, dus dat was perfect. Maar wat heeft dat onhandig opereren, denk je nou, de gemeente gekost? Want je zegt veel geld, maar wat is veel geld? Dat zou ik, ik zou het niet durven te zeggen, maar het is in ieder geval dat dus die grond. Eerst was het uh, in principe gewoon agrarische grond. Toen het, mij, uh, toen het uh, die broer van mij kocht, uh, dat blijft natuurlijk uh, agrarische grond. En uh, ja, uh, nou is het dus uh, in principe weer bouwgrond geworden. En uh, ja, dat, dat wordt als rond ook weer verkocht natuurlijk. Ja, dus het is dus, dus meer geld waard, waar de gemeente dan weer van profiteert. Uh, ja, plus dus, uh, als ze een beetje nagedacht hadden en uh, naar de eigen bestemmingsplannen gekeken hadden. Maar ja, er was daar één wethouder die uh, niet zo goed wakker was, denk ik. <lacht> die... Uh... Ja, na een paar dagen belden ze al opvallen oh jee, we hebben een fout gemaakt. Die grond had helemaal niet op dat lijstje mogen staan. Ah, want jou, jou, jouw broer is ook in eerste instantie aan de hand van een lijstje van de gemeente is hij om zich heen gaan kijken. Ja, die kreeg, een, die kreeg een lijst van de gemeente en daar en daar kun je grond kopen. En uh, dan kun je je bedrijf opzetten, want het was van een varkensbedrijf. Ja, daar zijn allemaal aan, aan wetten en zo verbonden. Ja. Dus um, hij is met een lijstje rondgegaan. Nou, en daar uh, vond hij een mooie locatie, uh, heeft hij grond gekocht van die andere boer en uh, vervolgens uh, al zijn plannen ingediend bij de gemeente. En uh, ja, toen kwamen ze erachter van, oh jee, dat, uh, over tien jaar uh, moeten we hem weer terugkopen. Uh, en yeah, ja, dat zijn geen kleine bedrijven meer, dat zijn wat grote bedrijven. Dus uh, <laughs> daar waren ze niet blij mee. Wat, wat, wat kost dat om een even uit te kopen, een varkenshouderij? Ik... Ik zou het niet weten, maar het gaat wel in de miljoenen voor. Het, is, het zijn geen schuurtjes meer. Het zijn, er zit voor het zoveel techniek in. En er zit voor zoveel, ja, daar hangt voor zoveel aan vast. Als je tegenwoordig boer wilt zijn, dan, dan, dan praat je voor het over miljoenen. Dus daar zijn geen tonnen meer, maar er zijn echt miljoenen. Ja, ja. En met, dus, en met een beetje opletten was het in ieder geval in één geval was het niet nodig geweest. Dus dan, dan is het ja, en dan zonde. zijn ze nog. En dan zijn ze dom geweest uh, toen dus mijn broer aankwam: van nou ik wil er eigenlijk een stal bijbouwen. En uh, om daar ook nog eens een keer tegen te houden. En vervolgens is dat bij de Raad van State geweest. En de Raad van State heeft gezegd: Ja, maar gemeente, wat u nu doet, dat mag niet. U kan wel een fout gemaakt hebben. maar U mag het belemmeren van, uh, van een boer uh, in zijn toekomst. Ja, dat kan je niet, uh, dat kan je niet uh, tegenhouden, want uh, dan moet je hem twintig jaar tegenhouden voordat jullie die woningen een keer uh, daar neergezet hebben. Oh. En dat, dat, dat, dat kan niet. Dus uh, die kregen daar ook nog eens een keer de schuld van. Plus die extra kosten van, die, van, die, uh, van de grondstoffen, die, die, ja, die waren gewoon veel duurder geworden in de tijd. Ja, ja. Dan moest, dat verschil moest bijbetaald worden. Ja, de extra bouwkosten. <laughs> ja. Nou. Ja. En jouw broer die vond het allemaal maar... Uh, nou ja, won die vond het prima. Ja, ja oké, okay, uh, laten we even wel wezen. De, de, de sores die je ermee hebt. Want je vecht niet tegen een, uh, een klein, je vecht dan tegen de, tegen de gemeente. En uh, ja, dat is, niet, uh, dat is ook geen, geen happening. Dus uh, je wilt eigenlijk gewoon werken. Maar uh, de sores die je ermee hebt. Maar uh, eigenlijk is het wel een lachertje van, uh, van de gemeente. Een ja. typisch foutje van, uh, van de gemeente. Ja. Foutje, bedankt. Goed, Mark, dank ja. voor bellen. Ja, fijn uit zijn jullie. Ja? Oké, okay, dankjewel. hoi. Hoi, hey. 0800-1121, dat is het telefoon van Kazeluna. Een kwartier lang kunt u nog bellen, wat is uw favoriete stukje bebouwd in Nederland? Bart, goedenacht. Goedenacht. Uh, ik ben Bart Dekker en ik woon in Amsterdam-West. En ik ben... Uh, ja, ik, ik fiets er vaak langs en uh, tot voor kort kan je... Uh, je er ook in, in het schip, uh, Amsterdamse school. En uh, het ligt, uh, naar mijn mening, bij op, op de straat of de Zaanstraat. En het is zo'n prachtig gebouw, het is uh, voor alles. Ik meen door uh, Kuipers leerlingen uh, is gebouwd. Er mm zitten -hmm. dus zoveel veel thuis in. En ik was echt verbijsterd toen ik ook daar binnen een rondleiding kreeg. Het is een museum, dus ik kan erin. En uh, het was schitterend. Het is gebouwd door de Amsterdamse school. Het was getekend door de Amsterdamse school. Uh, maar wat, wat was het oorspronkelijk voor gebouw? Um, is het altijd een museum ja, geweest? Nee nee, nee, nee, nee. Het heet het schip. Het is uh, in, in, in, zeg maar in de contouren, contou Het is een heel woonblok. Is het. Uh, in de vorm van een schip. Wat, een sorry, Bart. Ik, ik, ik, ik lees het inmiddels. Het is, het is uh, een museum gewijd aan de Amsterdamse school. Club. Dat klopt, dat ja. klopt. Okay. En uh, ik heb het ontdekt eigenlijk, uh, de details in het architectuurmuseum in Rotterdam, ik denk tien of vijftien jaar geleden. En toen was ik zo onder indruk, terwijl ik er altijd langs fietste of, of, of voorbij kwam. En nu, en nu kan je er sinds kort ook in, misschien drie of vier jaar. En de, ook de details, ook als je aan, aan de buitenkant staat en naar de gevel staat te kijken, nou het is gewoon fascinerend gewoon. En het is, uh, nu is het sociale uh, huur, uh, huurwoningen zijn het. Of misschien ook koopwoningen. Maar toen de tijd was het misschien voor, voor, voor de middenklasse of voor ambtenaren gebouwd. Ik, dat weet ik niet helemaal precies. Maar gewoon dus de schoonheid van het bouwen gewoon. Nou, het, het verbijst me gewoon. Dat het zo, zo mooi is gewoon. En ik heb eigenlijk nog, nog een ander dingetje, dat had ik niet uh, meegegeven. Ik ben ook uh, heel erg onder de indruk uh, van de ongebouwde uh, gebouwen in Amsterdam. En ook de parken, zoals het Vondelpark, waar, waar ik dichtbij woon. Ik woon in de Bellemierbuurt, vlak in de Kinkerbuurt. Mm -hmm. uh, hadden ze ook hele grote plannen met het Vondelpark. Ik denk dat het in die tijd misschien financieel niet haalbaar was. Maar ook de mensen die hadden ja, zoveel inzichten hoe, hoe ruimtelijke ordening moet zijn. Ik hoorde iemand zeggen, uh, net een paar gesprekken uh, daarvoor, dat in Zweden, we wonen, uh, het land is natuurlijk groot, er wonen minder mensen. Maar dat ze daar wel snappen hoe je moet bouwen, dat je ruimte houdt. En in ja. Amsterdam bouwen ze ook alles vol. Of in, in andere steden, vergelijkbaar in, in Nederland. Eh, elk winkelcentrum ziet er hetzelfde uit in Nederland. Ik denk dat het wel eens een keer tijd is, misschien. Eh, voornamelijk voor, voor, voor de beleidsmakers. dat ze die architecten eens een keer wat serieuzer nemen. Eh, die er eh, stand van zaken hebben. om het een beetje leefbaarder te maken in Nederland. Want we zijn maar tenslotte een klein landje in. Maar le leefbaar maar, betekent eigenlijk een ruim, een ruimere opzetten? Bedoel ja, je dat? Ja, precies. Precies, en er zijn best wel creatieve mogelijkheden voor naar mijn idee. Ik ben zelf geen kenner, ik heb helemaal architectuur gewoon een soort ja, uh, hobby of liefhebberij. Ik kijk er graag naar, ik, uh, ik verdiep er een klein beetje in, maar dat is helemaal niet mijn vakgebied. Maar ik denk dat er groep mensen met, met kunde hier, hier rondlopen, want in het buitenland worden we ook door, door, door, door uh, Nederlandse architecten uh, gebouwd in, over de hele wereld. In, in, in, dus ik denk dat het de punt huis gewoon een huis is. Alleen, die bepalen niet de archi archi architecten. Dat zijn toch vaak de beleidsmakers. En die, die hebben of narrow-minded, of het moet allemaal snel, of, maar niet duurzaam. Misschien is het nu een tijd dat mensen toch uh, dat er een kentering komt. Dat mensen misschien een keer gaan nadenken van... We moeten verder, uh, 50 of 100 jaar. En hoe, hoe gaan we dat aanpakken? Ja. Niet, niet die wijk in Almere of zo, uh, wat ik net ook hoorde. Ik ken de wijk toevallig. Ik ken iemand die uit Bellemierbuurt daar iets heeft gekocht. Die kijk wel bij de buurman op zijn bord of de buurvrouw. Ja, ja. ja. Gezonde, het is een gemiste kans. Ja. Maar oh. voor de rest ben ik zeer trots zeer op wat er niet alleen in Amsterdam gebeurt, ook in Den Haag of in, of in Rotterdam of in, in, in kleine dorpen of, of steden. En uh, ik kan er erg van genieten. Oké, okay. en uh, dat is een belangrijke functie van uh, mooie gebouwen of onbebouwde Ach, ruimtes, zoals jij ook uh, dat noemde. Dankjewel, Bart. Graag gedaan. Dank je uitzending. 0801121, 0800 Hi. 1121 dat is het telefoonnummer van Kazeluna. Um, welk stukje bebouwd Nederland vind jij mooi? Frans Tempelaars, goedenacht. Goedenacht met Frans. Uh, ik woon in, in een flat in yeah. Amsterdam. En ja, die laat zich heel moeilijk omschrijven als ik iemand wil uitleggen hoe die flat in elkaar zit... En, uh, begrijpen mensen dat niet helemaal? Het is ook nog moeilijk. Het is een, een bouw van, ik weet niet of je die gekent, architect Kloos. En het is een, een experimentele bouw geweest eigenlijk. Dus je kan zeggen dat het eigenlijk de enige flat is uh, op de wereld die zo in elkaar zit. We hebben het over Jan Piet Kloos. Uh, nou, dat weet ik niet zijn voorname. Maar hij is een jaar of tien geleden overleden, geloof ik. Dat zou maar kunnen dan, ja. Want die is in 2001 overleden. Ja, dat zal dat hem zijn dan, ja. Ja, en het was dus een experimentele bouw. En uh, ja, het zit, uh, voor sommige mensen die vinden het zo achterlijk in elkaar zitten, zeggen ze maar, ik woon al 40 jaar uh, naar mijn zin. Het is een, uh, een flat, als, je, als ik je vertel dat ik op de derde etage woon. Maar uh, als je boven bent bij mij, dan is dat hetzelfde als negen hoog. Dus, maar je moet de lift pakken naar de derde etage. Er zijn maar vier etages en de flat is ongeveer veertien uh, woonlagen. En hij staat dus op een supermarkt nog. <coughs> komt er nog bij. En uh, als je bij mij op de galerij komt... dan uh, heb ik buren die boven mij wonen en naast me wonen op de galerij. Mm -hmm. Dus dat, dat, dat klinkt al heel gek, maar de galerij die zweeft. Die zit niet aan de flat vast. Dat heet ook een de galerij. En als je dan uh, op de galerij komt, dan krijg je, uh, heb je acht portieken. En het eerste partiek dat hebt dan, elk partiek hebt vier deuren. Dan gaat een trappetje naar beneden, naar de deur toe, en een trappetje naar boven, naar de deur toe. Mm -hmm. En dan zijn dat beneden twee deuren en boven twee deuren. Dus elk uh, partiek hebt vier bewoners. Ja, en ja, als ik in, in, in mijn keuken sta, dan kijk ik onder de galerij door. En de buren boven mij weer, die kijken over de galerij heen. En het is een, een, een gesloten galerij die overdekt is en uh, vrij breed is. En uh, dan heb ik twee verdiepingen. En ik heb de slaapkamers beneden. En mijn bovenburen hebben dan weer de slaapkamers boven zodat, uh, dat is zo gemaakt voor geluidsoverlaat, zodat de huiskamers en de huiskamers grenzen. Steeds. Dus als iemand een feestje hebt, zit er altijd nog een woonlaag tussen. Oké. Okay. Dus dat is, het is heel goed doordacht. En die flat is wanneer gebouwd ongeveer? Die is in 1969 gebouwd. Toen kwamen de eerste bewoners. Oké. Okay. En welk, welk deel van Amsterdam hebben we het over? Het, uh, over Osdorp. Osdorp, oké. Okay. Ik, ik kijk dus, uh, als ik uit mijn, mijn huis kan... Ja, ik, ik zeg ik kijk, ik ben zes jaar blind. Maar uh, ik, ik kon dus kijken. En, uh, dan kijk ik op, op... Je ziet de vliegtuigen landen dus op de polderbaan. Als ik uit mijn slaapkameraam kijk. Oké. Okay. En voor heb ik dan uh, een, een eindpunt van de tram... En ja, je kan wel zeggen, ik heb alle minpunten die, waar mensen altijd over klagen. Ik heb een, een, school, een basisschool, tien meter van de flat af. Ik zie de vliegtuigen landen, ik, er staan bomen voor de flat waar, waar vogels in zitten te kwetteren. En, en een diepelde tram. En, maar ik woon er fantastisch hier. Ja, ja. Maar het is, het is, ja, het is een hele bouw Ik denk niet... Uh... En ondanks het feit dat de flat oud is... en juist uit die periode zijn de meest gruwelijke flats gebouwd... Uh, hoor ik jou zeggen, het is een prachtig gebouw en dat blijft zo. Ja, het is een, het is een ruime flat. Ik heb uh, vier, uh, vier kamers, drie slaapkamers, een huiskamer... en nog een kleine kamer als werkkamer. Dus eigenlijk vijf kamers. En, uh, ja, het is gewoon het is fantastisch. Twee woonlagen, twee wc's... Uh, uh, voor die tijd was het al, al, je had geen boiler, je had al centrale uh, warm water had je. Dus dat, uh, dat had je niet in die, uh, in die tijd, had iedereen een boiler of een gijzer. En, en, uh, dit is centraal warm water, dus daar had je ook al heel wat van. En, en uh, een ruime parkeergarage onder de flat. Ja. Dus, uh, ik heb zelf nog een uh, aparte garage erbij, dat is gewoon een garagebox nog, maar er zijn dus ook nog... Uh, een paar honderd parkeerplaatsen onder de flat. Oké, okay. okay. uh, Ja, dat, dat wilde ik even kwijt. Oké, okay. en, uh, en geen leefstand of wel in de flat? Uh, nee, ik heb hem dus gehuurd. Ik huur hem nog steeds, maar wat, wat er leeg komt, het wordt verkocht nu. Oké. Okay. En ja, het staat wel eventjes leeg, maar uh, ja, de, ik geloof dat de woningbouw nu verplicht is om het zolang het leeg staat te verhuren voor een tijdje. Want je ziet dus wel mensen erin trekken als een flat te koop staat. En dan laten we eruit gaan als het verkocht wordt. Dus, uh... Ja, oké. Okay. Goed, dank Frans voor het bellen. Oké. Okay. En ik hoop dat je nog lang blijft genieten van uh, je flat van uh, JP Kloos. Dank je wel. Oké. Okay. Dank. Frederik, goedenacht. Ja, goedenacht. Uh, ik uh, had het Rennems op Opluchtmuseum als mooiste plekje voor mij persoonlijk omdat daar eigenlijk heel Nederland bij elkaar komt. Ja. En, en in een omgeving die uh, eigenlijk fantastisch is. Ik ken het al sinds ik uh, ja, uh, hier opgegroeid ben, naar Darnhem. Uh, omdat ik uh, door mijn ouders al meegenomen ben. en uh, uh, Ja, ik, ik ben er verder mee opgegroeid. Ik ben er weliswaar uh, nog 40 jaar lang in Zwitserland geweest, maar toch ieder jaar. Uh, met mijn vrouw hierheen gekomen om, uh, om de ouders te bezoeken en dergelijke. Maar uh, ik woon nu hier uh, sinds uh, ja, het begin dit jaar in Arnhem. Maar in ieder geval, uh, daar heb ik altijd van genoten. En uh, uh, niet alleen ik, uh, ook mijn vrouw die, die uit uh, Zurich komt. Die, die vond dat eigenlijk een fantastisch idee om, om dat zo op te bouwen. Uh, ik weet niet of u het kent. Jazeker, ja. Zeker. ja. Ja, ja, want uh, uw assistent wist helemaal niet waar ik het over had. Maar. Ach, wat sneu, wat jammer toch? Ja, dat ja. vind ik ook helemaal ja. Maar, ja. ja. Nee, maar ik ben er zo vaak heen geweest. En, uh, nou, ik kan het uh, ja je, je, je wordt het nooit zat eigenlijk. Want er is iedere keer wel wat nieuws. En er gebeurt ook altijd wat. Dat is ook het leuke. En je ziet eigenlijk die, van, van de plaghut. Uh, tot verschillende soorten van, van windmolens en watermolens en uh, die, die Enkhuizer buurt en uh, ja, je, je ziet er van alles en dat vind ik het, uh, het mooie en vooral ook dat het uh, helemaal in de bossen staat niet. Ja, ja. ja nou, het bijzondere is natuurlijk ook dat, dat, dat daar huizen en, en gebouwen steen voor steen uh, eerst afgebroken ja, zijn en vervolgens ja. weer daar opgebouwd zijn. Dat, dat bedoelde ik toen ik zei: van ja, eigenlijk staat, uh, eigenlijk uh, van uit heel Nederland uh, staan daar alle uh, gebouwen weer. Nee, die, die oude gebouwen, die, die, uh, die stenen, werden en, en die, uh, die werden genummerd en die werden steen voor steen, inderdaad, zoals je zegt, precies zo weer opgebouwd. Ja. Nee, dat is uh, fantastisch. Dat hey, ik, ik heb er altijd uh, heel erg van genoten, maar je kunt dat. Uh, met kinderen al doen en, en uh, ook als je later oud bent... dan kun je er zelfs met een rolstoel door doen. Ja. <lacht> dus uh, dat is wel mooi. Ja. Dank. Dank voor het bellen. Heel graag gedaan. En een hele prettige nacht. Tot nog. nog. Oké, okay. dank. closed. <muchter>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 The Martians could land in the car park And no one would care Close circuit cameras dip up And dip stores Should the same movie ever be And the stars of these films Neither die nor get killed Just survive constant action replay And nothing ever happens Nothing happens at all we products that nobody needs While Anger from Manchester writes to complain about all repeats on TV And computer terminals report some gains in the values of copper and tin While American businessmen snap up land Goghs for the price of a hospital wing Met jullie was dat nothing ever happened. Dat zeggen, dat is een mening. We zijn aan het einde gekomen van 2 uh, uur Casaluna. Uh, morgen in Casaluna. Heel kort span over de nacht van de Theologie. Dat is morgen op deze zender, Radio 1. Zometeen. Nachtzuster Astrid de Jong van Omroep Max. Zij neemt zo de microfoon over. Als zij tenminste de weg naar de studio even weder te vinden. Dat was op deze zender, Radio 1. Blijft u luisteren, blijft u wakker. Dank voor het luisteren.